6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bij bomaanslag in Oslo. Onduidelijkheid over hoogte EU-steun Griekenland. En Annie Slek neemt gele trui over in Tour de France. Bij een bomaanslag vanmiddag in het regeringscentrum van Oslo zijn zeker twee doden gevallen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Een ziekenhuis meldt zeven gewonden te hebben opgenomen. Een bom ging af bij het kantoor van premier Stoltenberg. De premier is ongedeerd, hij was niet in het gebouw aanwezig. Wel zouden er nog mensen in het gebouw vastzitten. De zware explosie was kort voor vier uur tot ver in de omtrek te horen. De ramen werden uit de gebouwen geblazen en de straten liggen vol puin. Voor het kantoor van Stoltenberg was het wrak van een auto te zien. Het lijkt erop dat dat de bomauto was, maar dat is niet bevestigd. Ooggetuigen zagen minstens acht gewonden op straat liggen. Na de explosie ontstonden branden. Boven Oslo was zwarte rook te zien. Alle wegen naar het centrum van de stad zijn afgesloten. Het is niet duidelijk wie voor de aanslag in Oslo verantwoordelijk is. Er wordt gespeculeerd over radicale moslims. In Noorwegen speelt de zaak van een Iraakse geestelijke... die mogelijk wordt uitgezet. Hij heeft politici met de dood bedreigd. Nederland en de Europese Commissie spreken elkaar tegen... over de totale omvang van het nieuwe steunpakket voor Griekenland.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 Er is heel veel verwarring over, gisteravond al bij de persconferentie in Brussel. En die verwarring lijkt alleen maar groter te worden. En dat is toch wel heel erg bijzonder, want het scheelt natuurlijk nogal wat. Een pakket van ruim 100 of 150 miljard, dat is anderhalf keer zoveel. Ook de Nederlandse bank weet het niet. Wij zijn ook benieuwd hoe het zit. Al dus een woordvoerder van de DNB. De Servische Kroaat Goran Hatsic is overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij landde eerder vanmiddag op Rotterdam Airport met een vliegtuig vanuit Belgrado. Hartsic is de laatste verdachte die werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. De voormalige leider van de Serviërs in Kroatië... wordt aangeklaagd wegens misdaden in de Balkanoorlog in de jaren negentig. De vier Nederlandse verdachten die woensdag werden opgepakt... bij een grote internationale politieactie tegen hackers zijn vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze goed meegewerkt aan een onderzoek... naar samenzwering en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. De vier blijven wel verdachten, zegt het OM. Het onderzoek moet gewoon worden voortgezet. Het is pas een paar dagen oud. Er zijn veel computers en andere gegevens in beslag genomen die ook nog tegen het licht moeten worden gehouden. En pas op een later tijdstip kunnen wij uh, meer duidelijkheid geven over eventuele strafrechtelijke vervolging. In totaal werden woensdag 21 verdachten aangehouden, de meeste in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ze worden in verband gebracht met de internationale hackersgroep Anonymous, die achter cyberaanvallen zat op sites van Paypal en Mastercard. In het De La Mar Theater in Amsterdam is een herdenkingsbijeenkomst gehouden... voor Johnny Kraaikamp, de acteur die zondag op 86-jarige leeftijd overleed. Er waren honderden genodigden en er waren toespraken. Onder andere van zijn zoon. Dat ik zielsveel van hem heb gehouden, zeg ik u nu. U met een hoofdletter. U het publiek. Hij hield ook zielsveel van u. Het was zijn laatste wens om zijn afscheid met u te delen. Joop van den Ende maakte bekend dat er in het Dalamard... een bronzen kop van Kruikamp zal komen... en dat een foyer naar hem wordt vernoemd. In Rotterdam is een 18-jarige man opgepakt... die wordt verdacht van fraude met OV-chipkaarten. Hij zou op de kaarten 150 euro aan reistegoed hebben gezet... zonder dat daarvoor was betaald. De man verkocht de kaarten op Marktplaats. Hij vroeg er 17,50 euro per stuk voor. Translink, het bedrijf dat de OV-chipkaarten maakt deed eerder deze maand aangifte van de fraude. In het centrum van Nijmegen vieren duizenden mensen feest... op de slotdag van de Vierdaagse. Volgens de organisatie is het in jaren niet zo druk geweest. Verslaggever Joris van de Kerkhof sprak met een deelnemer op klompen. De vier, vier dagen, de helft van de tocht gelopen, sta de kilometer op klompen. Gaat bijzonder goed. Je ja, gaat de verkeerde kant op, je moet ja, naar die kant op. Die mensen die horen er ook bij. Maar gaat hij daar naartoe nu? Even zwaaien. Hoe gaat u dat dan doen? Kom doe maar even zwaaien. Ook de commandant der strijdkrachten van UM was in Nijmegen... vooral voor de 6.000 militairen uit binnen- en buitenland... die hebben meegedaan aan de Vierdaagse. De snelste wandelaar, een Brit, kwam vanochtend al voor tien uur over de streep. Hij stond samen met meer dan 38.000 wandelaars vanochtend aan de start. De 19e etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez... is gewonnen door de Fransman Pierre Hollande. Een paar kilometer voor de finish reed die koploper Alberto Contador voorbij. Die eindigde op de derde plaats. Tweede werd de Spanjaard Samuel Sanchez die Slek is de nieuwe koploper. Hij veroverde in de etappe over 109 kilometer de gele trui op Thomas Fulclair. Voor de tijdrit van morgen staan de eerste drie renners op minder dan een minuut van elkaar, de twee Schleks en Carol Evans. Het weer, de bewolking neemt verder toe en vooral in het noorden valt een enkele bui. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind en het wordt smiddags niet warmer dan 16 tot 18 graden. ANWB verkeersinformatie met een file op de A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen Geuzenveld en de Koentunnel 2 kilometer lang. Ook een file op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Eerde en Veghel Noord. Die is 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. U kunt beter omrijden via Den Bos over de A2 en de A59. I'm gonna them off. Dit is Ben Lonkel Soul sensatie uit Frankrijk. Het album van Ben Lonkels is nu overal verkrijgbaar. Vanavond in het NCRV-programma Altijd Wat. Je bent wat je eet wordt er gezegd, maar weten we dat nog wel? En Nijmeegse daklozen trekken naar Roemenië voor een werkvakantie om mensen te helpen die het slechter hebben dan zijzelf. Kijken dus Altijd Wat rond 9 uur bij de NCRV op Nederland 2. Het is uh, 7 minuten over 6. u bent weer terug bij Radio Tour de laatste 23 minuten op deze vrijdag. We beginnen met de Tour, straks gaan we uitgebreid verder praten over de Tour-etappe en uitgebreid aandacht. Uiteraard ook voor alle gebeurtenissen in Noorwegen, de explosie daar, en daar praten we straks ook over verder. Maar eerst gaan we even naar de finish, uh, terug op alpdu Geo Lippens, want... Uh, het is een Nederlandse berg om allerlei redenen. Maar ze zaten niet bij de eerste, geloof ik. Hè? Nee, ze zaten niet bij de eerste. Ook niet bij de eerste tien. Nog eventjes gewoon de uitslag. Uh, Roland Sanchez, Contador Velits, Evans, De Grent, Kunigo, Schlek, Schlek, Frank Schlek. Voor Andy Schlek. En dan Ryder Hesjedal op de tiende plek. Dat waren de eerste tien. En toen uh, was het uh, eventjes uh, wachten op de eerste Nederlander. De eerste Nederlander vandaag is een keer niet Rob Ruig. Maar Bouke Mollemaat trouwens. Ook al eens een keer tweede natuurlijk op weg naar Pinerolo. Dus die rijdt gewoon een hele goede laatste Tourweek. Mollema 27ste op 5 minuten en 18 seconden. 38ste Laurens ten Dam in zijn eentje met een glimlach van oor tot oor. Ik denk dat hij genoten heeft onderweg. Van al die mensen die daar aan de kant van de weg stonden. 8 minuten en 13 seconden achter Pierre Rolland. Dan 45ste Rob Ruig op 10.32. 47ste Robert Geesink. 10.58 Nicky Terpstra 58ste op 13 minuten 0-3. Johnny Hoogeland zojuist ook binnen op 15.35. En zojuist zagen we een groepje binnenkomen met een paar mooie truien. Richard Nierman, Rabotrui, gewone trui dus. Dan Philippe Gilbert, de Belgische kampioen. En Jelle van Endert, de de ontroonde bolletjesstrijd. Want Andy Schlek leidt nu dat klassement. Beste Nederlander in het algemeen klassement. Dat hebben we net al genoemd dat klassement. Andy voor Frank Schlek. En dan Kadel Evers op plek 3. Beste Nederlander daar nog steeds Rob Ruig. Twintigste op 29 minuten en 25 seconden. Net nog binnen het halve uur. En dan uh, natuurlijk, uh, want als die Nederlanders allemaal binnen zijn... we doen het dagelijks, hè, even praten met de beste Nederlander. Nou, de beste Nederlander vandaag was Bouke Mollema op de 27e plek. Dus ruim vijf minuten achter die Pierre Rolland. Steven Dahlenbouwt praat met hem. Bouke, hoe was het? Oh, ja, super. Echt, uh, ja, vooral die Nederlandse bocht, joh. Dat was echt, uh, ja, het voelde net aan als een overwinning, joh. Zo, zo mooi was dat. Een orkaan van geluid. Ja, ja, ja, absoluut. Het was echt, uh, echt bizar mooi, ja. We konden aan het begin van de beklimming van de alte West uh, zien dat je plannen had. Kun je vertellen hoe je de alte West bent opgereden? Nou ja, ik dacht onderaan van, uh, laat ik het maar proberen. En uh, ja, kwam er kwam er een heel klein gaatje, maar goed... Ze dus kwamen wel snel weer terug, maar uh, ja, toch, uh, toch mijn best gedaan. Volle bakken naar boven gereden. En wat is dan het gevoel dat je, dat je overhoudt met al die mensen langs de weg, met al die hectiek? Uh, ja, heel mooi gevoel. Dat was echt, uh, echt aan je speciale klim. Ja, die, uh, die wil ik nog wel vaker oprijden. Is het een toevoeging aan je wielercarrière? Ja, absoluut, absoluut. Dat was echt, uh, <coughs> Ja, speciaal. ja. Hier, uh... Goh, hier zou ik helemaal nog wel eens bij de eerste wil oprijden. Ik denk dat dat, uh, dat helemaal mooi is. Pauke <laughs> Mollema was dat vanaf de Alp du waar wij straks uiteraard terugkomen... en met Aard houden de etappen gaan analyseren. Maar eerst aandacht voor het nieuws over de bomaanslag in Noorwegen. Ik krijg van mij eerst een overzicht. Het is even na half vier als de eerste melding binnenkomt... over een explosie in een regeringsgebouw in Oslo. Chaos is enorm. Overal ligt gebroken glas. Deze man rende direct naar de plek van de explosie toe. toen we daar we zagen um, we veel mensen die lagen rond, onbewust, en er waren ook mensen die werden uit het gebouw gebracht, onbewust. Er waren veel burgers om ons heen die hun best deden om te helpen, zoals ze konden. Twee, drie minuten later kwamen, de autoriteiten uh, met ambulances, politie en beveiligingsagenten en waren zeer snel om de situatie over te nemen. Toen ik daar aankwam, zei die, zag ik heel veel mensen bewusteloos op de grond euh, liggen. En ook werden er mensen euh, bewusteloos uit het gebouw gedragen. Maar, zei die veel burgers kwamen helpen, maar twee minuten maar. De politie en artsen namen het al heel, heel snel over. De autoriteiten namen het al snel over. Deze vrouw was op het moment van de explosie één kilometer van het regeringsgebouw af. When it happened, we could feel it both in the ground and on the walls. When I step outside, I can actually smell it. So not quite scary. Ik kon de explosie voelen aan muren en trillingen op de grond. En buiten ruik je de explosie en dat is ook uh, ja, erg angstig angstigmakend. In het begin is onduidelijk of premier Stoltenberg in het gebouw was tijdens de explosie. Minister van Buitenlandse Zaken Hans Christian Amundsen laat weten dat dit niet het geval was. I've been uh, speaking to the prime minister. Uh, a few minutes ago he is safe, he wasn't at his office by the time the explosion took place. En not uh, of course injured en hij uh, is hij uh, is now. Hij is niet gewond zegt hij dus hij was niet op dat moment daar en hij is aan het werk gegaan hij is aan het werk op dit moment. Politie laat weten dat het gaat om een bomaanslag en de Nooren zijn gechoqueerd. Hoe kan dit in Oslo gebeuren? It's Het is Norway. We're good guys. Stuff like this doesn't happen to us. Hoor deze vrouw zeggen, het is eigenlijk uh, ongelooflijk. Dit is Noorwegen. Wij zijn de goede mensen. Het is eigenlijk ongelooflijk dit soort dingen horen hier niet te gebeuren. Ik ga daar verder over praten met een Nederlandse ooggetuige die in de buurt was. Steven was op dat moment van de explosie op familiebezoek in de buurt. Uh, goedenavond, w wat heeft u gemerkt? Waar, waar was u op het moment van de explosie? Nou, ik uh, zat zelf niet dicht bij de explosie. Maar ik ben wel in Oslo. Maar uh, wij kregen iets of vier kregen we telefoon. De, de vader van mijn vriend, um, van zijn zoon, die was in het gebouw aanwezig, wel uh, redelijk achterin. En hij zei van, uh, voordat jullie ook maar iets zien, uh, laat ik alvast weten dat, dat het goed met mij gaat. En u, dus, ja, op die manier kwam het nieuws uh, het, tot u. Ja. En, en, en, en, en vervolgens, wat, wat merkt u er daarna van? Bent u richting die plek gegaan of juist niet? Nee, nee wij zijn uh, niet richting de plek gegaan, maar op het moment dat, wij, uh, dat we het hoorden, toen is meteen de televisie aangegaan en zijn uh, drie laptops opengeklapt. En werden hier allemaal vrienden en uh, familie, die eventueel ook in de buurt uh, zouden kunnen zijn, werden gebeld. Ja. Om te kijken of iedereen uh, oké okay was. En u hoorde de vrouw net zeggen, het is eigenlijk ongelooflijk, dat het in Noorwegen gebeurt. Is dat ook de, de reacties die u om u heen merkt? Uh, ja, iedereen is wel van, uh, ja, waarom, waarom wij, maar aan ja, nou de andere kant zeggen ze ook wel van kijk, ja, als ze een hele zoek om ergens te bombarderen... dan hebben ze die natuurlijk altijd wel. Ja. En wat gebeurt er nu? Wat, wat doet u nu? Alle zenders aan? Uh, ja, met, met, met naar de NRO-EN. Dat is gewoon de, de nro Nederland 1 uh, aan het kijken zeg maar, van Noorwegen. En daar is nu een uh, persconferentie bezig. Uh, uh, nou, mijn vriendin is ook nog een heel klein broertje. Dus uh, die, die raakte een soort van in paniek. Dus hij is een, mm. een, nu uh, zijn ze maar boodschappen gaan doen voor, voor afleiding voor, voor het kind... Ja, mijn vriend en ik die volgen het allemaal uh, op de voet. Nou, ik dank u voor uw uh, reactie en uh, sterkte daar. Ja, dank u wel. Dank u wel. Steven Bas was dat. De omvangrijke gebeurtenissen uh, in Oslo worden dus nu ook langzaam, maar zeker zichtbaar. En voor het laatste nieuws is aangeschoven buitenlandredacteur uh, Katrien Straatman. Met uh, zeg maar de laatste uh, ja, update hè, van alle gebeurtenissen. Ja, precies. En het uh, allerlaatste nieuws zullen we waarschijnlijk straks over een half uurtje of een uurtje weten. Omdat dan die persconferentie is afgelopen. Die dus nu aan de gang is, zoals we zojuist van deze jongen konden horen. Um, zojuist heeft wel de premier al wat gezegd in de openbaarheid. Jens Stoltenberg. Waarvan we dus inmiddels weten dat hij niet gewond is. Want hij was niet in, in het gebouw. Hij was thuis aan het werk. Maar waar hij op dit moment is, dat zegt men niet uit veiligheidsoverweging. Dus dat weten we niet. Dus. Maar hij heeft gereageerd om natuurlijk ook de gemoederen tot brengen. Te brengen. Dat is natuurlijk zeker nodig, want de chaos is nog zo groot omdat niemand precies weet wat het is. En ook of er nog meer gaat komen. De politie is op dit moment de hele omgeving van het parlementsgebouw aan het uitkomen. Het is afgezet. Mensen zijn geëvacueerd. Men is natuurlijk op zoek naar nog meer explosies die er misschien zouden kunnen zijn. Dit explosief, wat het toch wel lijkt, is waarschijnlijk, maar dat weten we dus nog niet in een auto... het uh, was een autobom waarschijnlijk. Er is een auto aangetroffen, laat ik het zo zeggen, die zwaar verwrongen was. Maar de, de, de, pre, de uh, premier heeft ook meteen en erbij gezegd, het is geen aanslag, althans niets wijst er nog op, zegt hij. Dus hij wil het echt nog heel erg gedijst houden. En hij wil nog niets zeker zeggen, zolang hij het niet zeker weet uit welke hoek die komt. En eh, daarmee ja, blijft het speculeren dus maar voortduren. Eh, ja. Want er zijn wel speculaties dat het, et cetera. Ja, precies, die zijn er wel. Een terrorisme-expert, een terreur-expert in Noorwegen... een vooraanstaande heeft al gelijk gezegd... dat hij denkt aan moslim-extremisme. Dat zegt hij natuurlijk niet voor niks. Er zal op dit moment ook een, een cel van Al-Qaeda zijn in Noorwegen. Zo noem het maar even. Er zijn twee eh, terrorisme-verdachten zitten op dit moment in voorarrest... wegens terrorisme... Tenminste, verdacht van terrorisme. Nog niet bekend wat ze precies in hun schild voerden. Maar wat misschien nog meer uh, een aanwijzing zou kunnen zijn. Al Jazeera heeft het daar ook gelijk over gehad. Uh, Mullah Krekar, dat is een Iraks-Koerdische islamist. Die is uh, in de jaren 90 naar Noorwegen gevlucht. Hij kwam uh, in 2002 is hij al gearresteerd, maar toen is hij ook weer vrijgelaten. Men verdacht hem van terroristische activiteiten. Nou is deze zaak weer op gaan spelen de laatste tijd. Hij zou namelijk uh, politici hebben bedreigd, uh, kort geleden, met de dood. Waarom? Omdat hij bang was dat hier het land uitgezet zou worden. Dus ja, die, het is logisch dat men ook die kant uitdenkt. Maar nogmaals, dat weten we niet. Het is nog niet opgeëist in ieder geval deze aanslag. En of er nog meerdere gaat komen... Gaan komen. Men weet het niet. Men is dus nu nog druk op zoek in die wijk. Dus de gebouwen staan nog in brand. Het was dus gericht. Dat weten we wel op het ministerie van Olie. Dat, is, dat zijn de feiten die we nu eigenlijk weten. Eén, waarschijnlijk twee doden, meerdere gewonden. Nou, wij blijven het uiteraard volgen. Jullie blijven het volgen. En zodra er aanleiding toe is, dan uh, melden wij u dat op Radio 1. Katrien Staatman, dank je wel voor dit moment. Dan gaan wij weer terug naar de Tour de France. Dan gaan we weer terug naar de Berg, naar Alpe d'Huez. Tijdslimieten en zo. Gisteren was daar discussie over. Zijn ze allemaal binnen, Gio? Ja, ze zijn nu binnen. Ik zie trouwens nog geen bezemwagen, maar dat kan ook niet. Want die coureurs, ja, ze hebben de streep overschreden. Dat wel. Maar ze staan allemaal een beetje geparkeerd. Maarten Cialinghi, Joost Postuma zie ik daarbij staan. Ik zie dan ook nog lieve Westra. Nou ja, die Engels moet daar dan toch ook ergens tussen zitten. De een na de ander, ja. De hele spul is binnengekomen. Dit is gewoon de grote bus met al die sprinters. Ze kwamen wel te laat binnen hoor. Net als gisteren. 25 minuten en 34 seconden na de winnaar. De tijdslimiet stond op 25.09. Dat betekent dat ze allemaal weer een puntenaftrek krijgen. In de strijd om de puntentrui. Dus ben ik benieuwd wat er met de groene trui gaat gebeuren. Die probeer ik trouwens te ontwaren. En ik moet je eerlijk zeggen in de chaos. Want de renners draaien meteen als ze hier boven zijn. Draaien ze weer om en rijden ze weer naar beneden. Dus ik kan het eerlijk zeg niet goed zien of de groene trui ook over de streep is gekomen. De wereldkampioen Thor is er in ieder geval wel bij Philippe Gilbert. was ook al eerder over de streep. Maar laten we zeggen dat de grote bus binnen is. Dat ze te laat binnen zijn. Maar dan weten we wat er gebeurt. Dan worden ze niet uit koers genomen. Dan is het gewoon jammer. Maar de organisatie zegt dan dit is een groep die groter is dan 20% van het hele peloton. En dat betekent gewoon dat die groep gepardonneerd gaat worden. Wel aftrek dus voor de groene trui. Betekent wel dat die strijd om de groene trui steeds spannender wordt gaat worden en ik ben toch eigenlijk wel heel benieuwd of Kevin dus binnen is. Aan terugblikken op die ne, prachtige 19e etappe op weg naar Alpe d'Huez vandaag. Wat er uiteindelijk dus een hele vreemde dag werd voor de ploeg. Thomas Veuclair verliest eindelijk, zou je kunnen zeggen, zijn gele trui. Maar zijn meesterknecht komt als eerste boven op de Alpe du West. Prachtige overwinning hier voor Pierre Roland. Hier komt hij af op de finish. Handen omhoog. Hij wint de etappe naar Alpe du West met een gemiddelde van 34 km per uur. Samuel Sanchez wordt tweede. Alberto Contador wordt derde.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 En op die telegraaf krijgt hij Andy Slek, Cadel Evans en gele truidrager Thomas Veuclair mee. Maar uiteindelijk blijven er van die vier maar twee over. Cadel Evans heeft materiaalproblemen. Je zag hem langzamerhand loslaten uit dat groepje met Contador en Andy Slek. En nu staat hij, zowat geparkeerd wordt, weer op gang geholpen. Maar het leek net alsof zijn wiel aanliep, alsof hij niet meer vooruit kan. Ook Thomas Veuclair, de gele trui, gelost uit die groep. En dat betekent dat hij nu waarschijnlijk zo'n beetje zijn gele trui kwijt is hoor. Dat die gele trui helemaal kwijt is. Toch komt iedereen weer bij elkaar in de afdaling van de Galibier en op het vlakke gedeelte. En dan is het wachten op de volgende aanval. Meteen op de Alpe Contador rijdt weg. Contador doet het in zijn eentje. Hij rijdt uh, gewoon weg bij Cadel Evers. Hij rijdt weg bij Andy Schleck. En horen eens even wat er hiernaast allemaal uh, gebeurt. Er wordt geklapt hier in het commentaar. Ook de Spanjaarden worden helemaal gek. Contador lijkt het heel goed te doen, maar uiteindelijk redt hij het dus niet. Hij wordt bijgehaald door Roland en Samuel Sanchez. En dat is ook de top drie van de etappe. En daarachter een groepje met daarin alle favorieten voor de eindzegen. Peter Velits die daar dat vriendje gaat winnen. Evans komt ook nog eens even uit het wiel. De Gent komt daar. Andy slek moet een beetje laten lopen hoor. 22 seconden was het verschil van Contador ten opzichte van de winnaar. En 55 seconden is het verschil van Velits. Evans verliest 57 seconden. Het is allemaal niet veel hoor. Koenig ook over de streep de over de streep, de beide slekjes over de streep, of tenminste Andy Slek komt daar over de streep. Ja, en dan gaan we naar het nieuwe klassement dus. Met Andy Schlek nu als leider in de gele trui. En neemt hij over van Thomas Veuclair. Frank Schlek, zijn broer, staat tweede op 53 seconden. Kadel Evans op 57 seconden. Dan Thomas Veuclair, nu dus eindelijk ontroond op 2 minuten 10. Koenego 3,31. En Conta doorschuift maar één plaatsje op in het klassement. Zat nu zesde op 3,55. De witte trui gaat dus naar de etappe van vandaag, Pierre Roland. Sanchez is de nieuwe man in de Bolletjestraat. En Cavendish, we weten het niet zeker. Maar als hij op tijd is binnengekomen, houdt hij de groene trui. Maar misschien wel punten aftrek. Wie zal het zeggen, Aard Vierhouten? We weten dat nog niet. Maar laten we ons eerst eens even op de rit van vandaag. Eh, Contador heeft eh, gegokt als een James Bond in het casino, maar verloren. Kan je toch uiteindelijk zeggen? Ja, je kan niet verliezen als, als wielrenner, maar wel de Tour, hè? Ja, en hij heeft ook wel voor de strijd gezorgd uiteindelijk. Omdat uh, Lek gelijk meegaat in het begin. Uh, Evans die wat problemen heeft met zijn fiets, die moet uiteindelijk lossen. Valt in de tweede groep terecht. Fulclair rijdt er heel lang tussen in zijn eentje. Moet ook uiteindelijk capituleren en die zakt ook terug in de groep. En dan ontbrandt er toch weer een wedstrijd in een wedstrijd. De jongere trui die uh, mede bepalend is dat toch Vauclair weer Daar een hele toch terugkomt. Daar toch heel even over. Ja. Die mannen, mannen komen terug. En dan die Roland is in feite een knecht van Vauclair. Die jongen staat huilend uh, van vreugde aan de finish en neemt de weer de trui over. Gaat Vauclair, die was al een beetje boos, uh, ongelooflijk boos worden op deze jongen dat hij dit gedaan heeft. Zal hij niet zeggen, was bij mij gebleven, had misschien anderhalf minuut gescheld dat nou, had misschien gekund uh, dat hij dat gedaan had... als hij niet andere ploegmaten had. Wat wel heel erg verrassend was, voor mij toch. Dat hij uiteindelijk vijf ploegmaten nog voor zich heeft... in de afdaling, richting Alp de west om het gat weer te dichten aan de kopgroep. En dat Roland als enige nog in de kopgroep zat. Dat is dus nummer zes. En met, met Foucault erbij is dat nummer zeven. Dus een ploeg met zeven renners... die in de finale van, van, van de Tour de France... op de, voor, ja, eigenlijk ja. de voorlaatste dag, morgen de tijd er nog... maar dat... dat dus, dus daar, Gez, daar mag hij het niet op, op spelen. Nee, nee, nee, als we nee, naar nee. de andere nee. kijken kunnen we één ding zeggen. Evans moet alles alleen doen. Tuurlijk heeft hij hier en daar wat hulp gehad. Contador moet alles alleen doen. heeft hier en daar een Spanjaardje die hem helpt. En de slechtjes hebben in ieder geval altijd elkaar nog. Hè? Die hebben altijd elkaar nog. Maar vandaag uh, kon, kon Anne niet echt terugvallen op, uh, op Frank. Nee. Uh, die toch uh, ja, op de limiet heeft gelopen. Zowel gisteren als vandaag. Terwijl het er toch makkelijk uitzag gisteren wat hij deed. Maar dat is, dit is zijn limiet. En daarbij uh, heeft Andy toch weer bewezen dat hij als jongere broer wel de beste van de twee is. En ja, je, je kunt over de beste spreken, maar we hebben het hier over de wereld, wereld, wereld, wereld wereldtop natuurlijk. Bieden. En uh, ze staan met z'n drieën. We gaan zo even vooruit blikken. Toch even, uh, Nederlandse dag, Nederlandse berg, dat, dat willen wij maar een beetje in stand houden om allerlei redenen. Het kerkje, we, we hebben allemaal dit mooie verhalen. We kunnen toch stellen hoe vervelend het ook is om te zeggen... dat de Nederlandse wielrenners totaal niet aan de pas komen in dit soort etappes. Wij kunnen gewoon niet mee, hè? Nee, de, de, de vaststelling is juist. Vijf minuten. Bauke Molle is de, Mollema is de eerste die aan de voet begint bij de eerste. Eigenlijk heel mooi terugkomt in de groep. Uh, aansluit weer bij de beste. Ook wil meegaan. Gaat ook mee met Contador. Ik vind dat toch wel een, uh, ja, meer dan lovenswaardig hoe hij dan toch de strijd aangaat... om toch die berg aan te vallen en, uh, en ervoor te gaan. Maar ja, moet ze meerdere kennen, even boven ze theewater... En, en, en, en komt uiteindelijk nog wel heel mooi binnen... Maar ja, het is niet meer dan de 27e plek. En dan, dan, dat, is het. dat is het wat wij als Nederland op dit moment uh, ja, op de Alte-West kunnen klaarspelen. Ja. Dan gaan wij toch naar dat klassement, dat nieuwe klassement. Eindelijk zou je zeggen, Andy slek in het geel. Ik heb 21 dagen gevraagd of Föcler de Tour kon winnen. Eremie Ere toekom, want je hebt 21 dagen nee gezegd. En je hebt nu gelijk op vrijdagavond. Hij heeft zich bewonderenswaardig verdedigd. Maar daar hebben we het niet meer over. Andy slek. 53 seconden op Frank Sleck. Kadel Evans op 57 seconden. We hebben een tijdrit van 42 kilometer, maar het is niet een doorsnee tijdrit. Er zit meer uh, nou ja, op en af, om het maar zo te zeggen. Is dat in het voordeel van Andy Sleck? denk ik dan? Maar Ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En, en natuurlijk, op papier, theoretisch, is Cadel is, is een stukje sneller dan, uh, dan Andy. Maar Andy rijdt toevallig wel eventjes in de gele trui morgen. En hij moet het eerst nog maar goed maken. En als hij het goed maakt, moet hij het vasthouden. Dus het, het gaat een enorme strijd worden. Voor iedere seconde wordt, wordt goed gevochten. Dat zag je ook vandaag de aankomsten. Ze konden echt niet van elkaar gescheiden worden. Eén ja. seconde konden ze niet van elkaar afpakken. Dus hoe zou dat morgen in die tijdrit zijn dan? Evans heeft ooit eens gedacht de Tour misschien wel te gunnen gaan winnen. Want toen moest hij ook alleen nog een goede tijdrit rijden. Ik meen in 2007 dat dat, dat, dat was. De druk is enorm en het rijden na drie weken Tour van een tijdrit is ook een beetje anders dan als je gewoon ergens vooraf aan een koersje rijdt. Hè? Het is totaal uh, verschillend, ja. Je kunt uh, aanleg hebben om tijd te rijden en dan in de Tour zitten... en dan echt geen pot te breken aan het eind van de Tour. Dus het is echt wel bepalend uh, wat je ook vaker ziet in de klassementen van de grote rondes. Dan komen er opeens tijdrijders naar voren die je altijd wel verwacht in een top 20... maar dan ineens staan er ook klassementsrenners tussen... die dan ineens met hun conditie, met hun herstelvermogen... wat ze iedere dag toch net ietsje beter kunnen dan een ander. En daarom zijn ze ook renner En die doen mee. Die doen mee voor de, voor de winst in de tijdrit. En dan lijkt het er dus op dat alles opgeteld um, en die schlek nu ineens uh, in ieder geval de favoriet van Aard Vierhout is. Als je een paar eurootjes zou moeten zetten Aard, als het nog zou mogen. Ja, nou ja, ik heb hem twee weken voor de toer in de, in de pool neergezet als nummer ja. één. En ik heb het volgehouden tot en met gisteren. En vandaag dacht ik van oei, oei, oei, oei. En ja. morgen denk ik ook nog steeds oei, oei, oei, oei maar ik blijf erin geloven. En dat Cadell Evans dan weer tweede gaat worden... in jouw berekeningen staat vast... want die vier seconden op Frenkslek, daar hoeven we het niet over te hebben. En nee. dat deze drie mensen het podium gaan vormen... staat eigenlijk ook wel vast, gezien de verdere verschillen. Ja, en uh, Frank gaat nog alle zeilen bij om te zetten. Mocht, ja. hij, uh, mocht hij toch nog zo uit buiten de boot vallen. Maar dat moet hem lukken. In principe moet dat hem lukken. En één opvallend ding nog, we moeten echt snel zijn. go, daar hebben we de hele to tour niet in beeld gehad. Ik bedoel ik niet flauw, wordt vijfde en kampioen van Italië. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is zeker belangrijk. Ik hoor het onder de Italianen wel vaker gebeuren. Hoor. Ja. Nou, Go wordt vijfde. We gaan morgen uitgebreid verder. Maar eerst gaan we nu even naar de collega's van Wakker Nederland. WNL, Kasper Kooi, avondspits. Wat gaan jullie doen? Goedenavond, Tom. Ja, vanavond praat ik met de Vereniging van Letselschadeadvocaten. Want vorig jaar is bijna 11 miljoen euro uitgekeerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. En Tom, ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd aan Wordfeud, een soort van Scrabble. Maar de Scrabblebond is kritisch hierover. Tot zometeen. Oké. Okay. Nou, wij gaan eruit voor het journaal van half zeven. We hebben een schitterende toerdag achter de rug. Prachtige etappe naar Alpe d'Huez. Uiteindelijk dus gewonnen door Pierre Roland. Maar het klassement is een heel klein beetje op zijn kop gegaan. Andy Schleck, ik zei het u al net, is de nieuwe leider. Zijn broer Frank staat tweede op 53 seconden. En op 57 seconden Cadel Evans. Dat lijken de drie mensen die de toer nog kunnen winnen. Want Thomas Veuclair staat nu op 2 minuten 10. En de kampioen van Italië noemen we maar even Cunico op 3.31. En komt daardoor. Fantastisch gereisd. 3,55, weinig opgeleverd. Sanchez rijdt in de bolletjes trui. Kevin is in ieder geval binnen, maar misschien puntaftrek maar de groen. Roland in het wit. Morgen prachtige 42 kilometer tijdrit. Ontknoping van de Tour. Adama. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk...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 Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle saleanbiedingen op swisscents.nl. Radio 1, het NOS Journaal. Bij een bomaanslag vanmiddag in het regeringscentrum van Oslo... zijn zeker twee doden gevallen. Er zouden ongeveer 15 gewonden zijn... Zeker één bom ging af bij het ministerie van Olie... dicht bij het kantoor van premier Stoltenberg. De premier is ongedeerd, hij was niet in het gebouw. Wel zouden er nog mensen in gebouwen vastzitten. Kort voor zes uur werd het centraal station van Oslo ontruimd... naar de vondst van een verdacht pakket. De politie vraagt mensen niet naar het centrum van Oslo te komen. Alle wegen naar het centrum zijn afgesloten. De zware explosie bij de regeringsgebouwen was kort voor half vier. De ramen werden uit gebouwen geblazen... Voor het kantoor van Stoltenberg ligt het wrak van een auto. Het lijkt erop dat de bom daarin zat, maar dat is niet bevestigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Er wordt gespeculeerd over radicale moslims. In Noorwegen speelt de zaak van de Iraakse geestelijke Mullah Krekar... die met uitzetting wordt bedreigd. Hij heeft politici met de dood bedreigd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. En ik wil... Het wordt uh, wat herfstig dit week einde... De wind is op dit moment aan het aantrekken. Er zijn nog een paar kleine buitjes. Dat stelt allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Ik denk dat het vanavond ook het geval zal zijn. Maar in de loop van de nacht neemt in het noorden van het land de bewolking toe. Dan zou het licht kunnen gaan regenen. Het wordt een graad op 12. Morgenochtend wordt. De bewolking echt dik in de noordelijke helft van het land. Dan gaat het ook gewoon echt regenen. De zuidelijke helft van het land zal het ook wel een beetje spetteren. Maar er is nog af en toe wat zon te zien of lichte plekken tussen de bewolking. En morgenmiddag wordt het steeds grijzer en grijzer en grijzer. En vooral in de avond is het dan gewoon echt zeer regenachtig weer. En het kan gewoon heel hard regenen. En verder is de wind? De windkracht 5, 6, zo'n beetje Dus uh, en dan wordt het ook niet warmer dan 16 graden, dus dat is echt oktoberweer. En zondag hebben we nog zo'n dag ook echt oktoberweer met wind en regen en maar 16 graden. Maandag zwakt de wind wat af, het blijft nog wel regenachtig. Maar daarna lijkt de zomer in ere hersteld te worden. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi. De politie breekt bij je in deze zomer. En waarom screbbelen weer koel cool is? Afgelopen jaar record aantal aanvragen bij het schadefonds geweldmisdrijven. Goedenavond, live vanaf onze redactie in Amsterdam is dit avondspits tot 7 uur. Slachtoffers die geen vergoeding van de dader kunnen vragen... omdat die niet bekend is bijvoorbeeld, kunnen daarom bij het fonds terecht. Bijna 11 miljoen euro is vorig jaar uitgekeerd. Over het uh, fenomeen letselschade praat ik met uh, Margriet Pasma. Goedenavond, welkom uh, hier bij WNL. Goedenavond. U bent uh, voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten. En zo te horen, heeft u het druk gehad? <laughs> uh, ja, we hebben het wel druk gehad. Maar wij hebben het niet alleen druk met uh, claims in uh, geweld- en zedenzaken. Letselschadeadvocaten houden zich met meer bezig... dan alleen maar met geweld- en, en zedenzaken. Ja. Heeft u daar cijfers over? Kunt u het onderscheid maken? Uh, nee, daar heb ik geen cijfers over. Nee, nee. Het, het aantal aanvragen steeg vorig jaar met 10 procent. Dan heb ik het over dat, over dat fonds, hè. Uh, ten opzichte van vorig jaar. Uh, de criminaliteit groeide niet. Wat, wat, wat zou volgens u een reden kunnen zijn voor deze stijging? Ik denk dat er meer publiciteit is voor het schadefonds geweldsmisdrijven. En overigens... <tie> Uh, slachtoffers kunnen, uh, hebben niet per se een advocaat nodig... om een uh, claim in te dienen bij een schadefonds geweldsmisdrijver. Dat kunnen ze ook zelf. Daar zijn standaard formulieren voor en uh, die kunnen ze zelf invullen. Daar is niet per se een advocaat voor nodig. Nee, precies. Maar meestal is er toch wel een advocaat bij betrokken, <tus> lijkt mij? Vaak wel, ja. ja vaak wel. Want maar er gaat ook vaak ook een, hard... een zaak aan vooraf ook. Precies. Er ja. gaat een strafzaak aan vooraf. Uh, vaak. En uh, vaak is het de strafrechtadvocaat ook die mensen behulpzaam zijn bij het indienen van een dergelijke schadeclaim. Ja. Maar ook de, de, de advocaten die dit zijn van de LSA doen deze claims, zeker. Ja, ja. Is, is, er, is er een soort van claimcultuur gekomen in Nederland? Ik geloof niet dat, uh, dat dat iets is van uh, recente datum. Mensen zijn mondiger geworden. Uh, mensen krijgen ook meer informatie over de mogelijkheden die ze hebben om een schadeclaim in te dienen. En dat leidt ertoe dat er dus ook meer schade wordt uitgekeerd. Nou ja, je krijgt tegenwoordig overal een vergoeding voor als je trein of vliegtuig uh, vertraagd is. Als je ontslagen wordt of als je over een, uh, misschien ook wel over een stoep uh, tegel struikelt. Uh, uh, Amerikaanse praktijk of niet? Nee, nee, dat denk ik niet. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Wij hebben hier in Nederland een heel ander rechtssysteem. Uh, in Amerika is het rechtssysteem ook uh, de schadevergoedingen... althans meer uh, gestoeld op het feit dat de, het sociale vangnet daar... veel geringer is dan bij ons in Nederland. Uh, en ik, misschien zou het wel een, een aanwijzing kunnen zijn... als dat sociale vangnet bij ons in Nederland... Uh, minder wordt dat dat weer neigt tot meer schadeclaims. Ja, precies, precies. Als, als, als je zo'n claim indient, uh, dan krijg je het tegenwoordig wat sneller dan ooit tevoren, want, uh, want er is een nieuwe wet. Ja, dan duidt u weer enkel op de geweld- en zedenmisdrijven. Ja, ja, precies, dat, ja, ja. De strafrechtelijke kant zeg maar, van de schadevergoedingswereld. Uh, dat klopt, sinds januari is er een, uh, een, een aanpassing van, uh, van de wet gekomen. Die de positie van slachtoffers in het strafproces versterkt. En uh, dat, zou, dat kan betekenen dat slachtoffers die een schadeclaim toegewezen krijgen. in het strafproces. dat ze die uh, schadevergoeding bij wijze van een voorschot uitgekeerd kunnen krijgen van de overheid. en dat de overheid dan zorgt voor het uh, regres bij de dader. Ja, precies. En dat is dan uh, binnen acht maanden, geloof ik, hè? Ja. ja. ja, ja. Dat is... Uh, er is dus bijna 11 miljoen euro uitgekeerd door uh, het, het, het schadefonds geweldsmisdrijven uh, aan ruim uh, 4000 uh, aanvragers. Dat zijn dus geen hele grote bedragen, denk ik dan? Nee, maar over het algemeen uh, zijn er in dit soort zaken ook niet hele grote bedragen gemoeid met, uh, met de schade... Uh, als we over uh, medische fouten of verkeersongevallen spreken, dan zijn, vaak, of vaak, dan zijn er vaak wel hogere bedragen. Tuurlijk zijn we in, in geweldzaken of in zedenzaken ook grote schadevergoedingen. Maar over het algemeen zijn de gewelddelicten met wat minder, uh, minder, letsel. Ja. minder ernstig letsel. Magin Pasma, voorzitter van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten, Bedankt. Vraag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Als er straks trouwens nieuws is over de aanslag in Oslo, dan uh, zullen we daar uh, uh, ook over berichten. Uh, eerst Peter Six van Alex Vermogensbank. Goedenavond, Peter. Goedenavond, Casper. De rust teruggekeerd naar het akkoord over steun aan uh, Griekenland in het bijzonder? Nou ja, daar lijkt, daar lijkt het wel een beetje op. Hè. We hebben gisteren natuurlijk een hele goede beursdag gehad daarop. En vandaag weten we die winst vast te houden. Nou, een goed teken. Ik denk wel dat het, uh, het weekend in het teken staat om eens goed na te gaan denken over de details en de exacte invulling. Dus nu bijvoorbeeld al onduidelijkheid of de 37 miljard van de bank nou bij de 109 miljard zit, ja of nee. Ja, precies. Dus dat, dat maakt nogal een verschil. Ja, want, want banken kunnen kiezen uit, uit drie manieren hè, hoe, hoe ze kunnen meebetalen aan hulp aan Griekenland. Uh, ze kunnen de duur van de lening verlengen, dat is er één. Ze kunnen de schuld kwijtschelden. Of, nou, ze, kunnen, gedeeltelijk, gedeeltelijk, ja, of ja. ze kunnen een lagere rente rekenen. Um, ING die heeft daar het meeste geld in Griekenland zitten. Bijna 1,5 miljard aan staatsobligaties. Klopt. Welke oplossing zou voor ING nou goed zijn? Nou, meneer Homme die was vanmiddag uh, op, de, op het journaal en hij was erg terughoudend om daar wat, uh, wat over te zeggen. Hij zegt, we moeten eerst nog heel goed gaan kijken hè, wat, wat wij willen gaan doen. Maar dit zijn ongeveer de mogelijkheden die je schetst. Ja. Kijk, er is ook nog een vierde mogelijkheid, is dat we dus de bestaande leningen eigenlijk omzetten in nieuwe leningen. Uh, met een langere looptijd en een wat lager rentepercentage. Ja. En dan heb je eigenlijk de mogelijkheden wel gehad. Ja, ja welke uh, oplossing zou er gekoopt zijn? Hè? Dat is natuurlijk een kwestie precies. van rekenen. Daar ja, daar gaan de rekenmeesters uh, over rekenen. En ja. ik vond het ook wel bijzonder dat meneer Romme... dat hij uh, erg blij was, en niet alleen voor ING... maar ook voor de EU en ook voor Nederland... dat het uh, akkoord er lag. Ja. Sla links af. Neem over 300 meter de rotonde. We kennen die teksten uit, uh, uit het navigatiesysteem wel. Tom Tom vandaag. Groot verlies. Ja. Een uh, paar jaar geleden hebben ze teleatlas gekocht voor uh, 3 miljard. Bleek toch iets te duur geweest te zijn, hè? Ja. Ja. ja, er moest wat afgeschreven worden, hè? Ja, kijk, als je naar Tom Tom kijkt op wat langere termijn... Dan, uh, dan gebeurt er natuurlijk heel veel, hè? Oktober 2009 deed het nog 1350. En uh, dat is allemaal flink uh, slechter geworden daarna. In juni... <clears throat> um, stonden we nog uh, 5 euro. Ja. Toen kwam de winstwaarschuwing. Daalden we naar 3,75. Uh, nou, vandaag wisten de beleggers niet heel goed wat ze met het nieuws aan moesten. De opening was laag, rond de 3,40. En daarna gaan we meer dan 10% omhoog naar de, de 3,88 hoog. En we gaan 3,58 de dag uit. Dat is een minnetje van 2%. Ja. En in de grotere lijn, ja, ze hebben gewoon erg veel moeite... om de losse navigatiekastjes, om die uh, afgezet te krijgen. Ja, markt... want navigatie zit tegenwoordig ook op de mobiele telefoon. Precies. Google Maps. Precies. Ja, en ja. dat wordt ook steeds beter. Hè? Ja, precies, want uh, uh, uh, mijn telefoon praat ook tegen mij. Ja, ja. Nou, ik bedoel, Casper, dan vind jij ook de weg. <laughs> ja, precies, precies. Um, maar leid mij even de weg naar volgende week toe. Waar kijk jij naar uit? Nou ja, volgende week, hè, ik denk sowieso bezin op Griekenland... Dan zal er denk ik ook weer gekeken gaan worden naar, uh, naar Italië en Spanje. Hoog cijfers. KPN dinsdag. Uh, olie volgende week donderdag. Ja. En vrijdag is er het consumentenvertrouwen in Amerika. Dat Dankjewel. is wel belangrijk. Dank je wel. We gaan het volgende week over hebben. Peter Siks van Alex meer bedankt. Dit is WNL. We zijn ook op internet. Omroep hoe voorkom je dat er wordt ingebroken terwijl je op vakantie bent? Nou, Wij gingen langs bij wijkagent Guus van Tiel. Hij is van de politie Kermeland en hij struinte zijn straten af... als buurtregisseur op zoek naar insluipmogelijkheden. En hij geeft de Haarlemmers dan ook tips. Je merkt wel dat de poorten wel op slot is. Maar ik ga toch naar binnen klimmen. Want als ik het kan, dan kan de inbreker het ook. Dan lijkt ik heel houterig. maar ik draag een kogel weer het vest op in mijn shirt. <lacht> en dan blijf ik nog hangen ook. Goon even naar binnen, zo, voet de rug ligt binnen prominent in de huiskamer. Maar ik denk dat de meeste mensen zichzelf wel achter de oren gaan krabben als ze dit vinden in de huiskamer. En het is goed dat je dit niet filmt. <lacht> nou ja, zonder gekheid. Hoeveel tijd was ik hier nu mee bezig? 30 seconden, denk ik. Zoveel tijd heeft een inbreker ook nodig. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dit is nou weer een heel mooi voorbeeld. Als je door de kamer naar binnen kijkt, dan zie je, kijk je recht op de achterdeur. We staan nu aan de voorzijde van een woning. Kijk recht op de achterdeur. Boven de achterdeur zit een uh, raampje, een kantelraampje, een bovenlichtje... En dat staat open. En dan staat het op een klein kiertje, maar die sluiting, één klap er tegen, en je hebt de sluiting open, en je komt er binnen. En dan kijken we even verder. We kijken hiervoor op de tafel. Ik zie een laptop liggen. Uh, ik zie een computer staan. Ik zie van alles staan uh, waar ik wel wat aan zou hebben als inbreek. We gaan eerst even aanbellen om te kijken of er mensen thuis zijn. Hoorde jij een bel? Je kijkt ook, je ziet de krant op tafel liggen, nog helemaal niet open of wat dan ook. Dus ik laat hier eerst even een brief achter met wat ik heb aangetroffen met op de achterzijde wat tips. En dan gaan we nog even naar de achtertuin om een voetstap door het raam naar binnen te gooien. In principe, als je kijkt naar de gemiddelde inbreker... dat klinkt heel erg stom... maar ze zijn vaak heel erg jong als ze eraan beginnen. Dat zijn jongens van 14, 15 tot 20 jaar oud. Uh, die komen bij mij tot mijn borst. Uh, en die hebben aan een hoekje, een gaatje van, van 15 tot 20 centimeter genoeg om binnen te komen. Zal ik hier eventjes laten zien. Hier ligt een takje, maar hier staat ook een struik... dus daar zal het vanaf gewaaid zijn, gok ik. Maar dat zetten mensen dus hier tegen de voordeur aan, valt helemaal niet op, is verschrikkelijk onschuldig, staat in een klein hoekje en het staat omhoog met één kant op de grond, één kant tegen de voordeur. Als de voordeur geopend is geweest, dan valt het takje om en dan weet de inbreker dat de mensen thuis zijn. staat dat takje na drie dagen nog, dan weet de inbreker van nou hier zijn al drie dagen geen mensen geweest, bewoners zijn op vakantie. En dan heb je er als bewoner misschien wel alles aan gedaan om de inbreker buiten de deur te houden. Maar de inbreker weet ook dat de bewoner buiten de deur is. En het enige wat mensen heel vaak toch wel vergeten, is iemand te regelen die de post doet. Of die eventjes gordijnen open en dicht doet bij wijze van spreken. En het takje blijft dan staan. Mensen moeten gewoon op straat alert zijn, moeten kijken wat er gebeurt. Moeten kijken wat er bij hun eigen woning gebeurt. Maar vooral ook kijken naar de buren. Weet wanneer buren op vakantie zijn. Kom daar gewoon dagelijks. Kijk eventjes naar de deuren. Kijk even naar de ramen. Hou nee, het gewoon voor elkaar in de gaten. Als er bij jouw buren wordt ingebroken, heb jij er zelf ook last van. Het uh, uh, zorgt voor een enorm onveiligheidsgevoel. En je ligt zelf ook s'nachts niet lekker in je bedje... als je weet dat er bij je buren is ingebroken. Je krapt jezelf achter de oren van, goh, wanneer ben ik de volgende? Dag meneer. Hallo. Niet raar op kijken, hoor. Dag. Boys. Ik ben de rijder. Oh, okay. uh, wat ik doe is uh, uh, met de bril van de inbreker opstruin ik door de tuinen, door de poorten. Ja. En ik kijk dus eigenlijk naar gelegenheid om in te breken. En ik wil dus de inbreker voor zijn. Nou weet ik toevallig dat ik twee weken terug hier ben geweest en het briefje ook heb achtergelaten. Toen stond er klimmateriaal hier uh, naast en ik meen dat hier een bovenlichtje open stond. Als ik het goed heb. Dus kijk, nou, hier is een voorbeeld inderdaad, een ladder in de tuin. Dat zijn dingen dat, uh, ja, het maakt het heel erg makkelijk. En uh, ja, ik kan u adviseren om in ieder geval de ladder uh, toch ergens anders... Verdekt op te stellen, hè. ja. of hangen maar aan een ketting, hè, aan nee. de uh, schutting. Dat halen ze ook niet zomaar weg. Nou, je, je let daar niet altijd op, dat soort dingen. Kijk, en als ze een niet op willen kopen, kunnen ze even goed ja. wel... Uh, <kly> jongens zijn zo handig inleinig. Ik bedoel, als ze met z'n tweeën zijn, is het een kontje geven. Je staat ook op het Lees de tips even door. Misschien heeft hij het aan. En in ieder geval bedankt voor okay. de onderwerking. Succes. Hij heeft een fijne dag niet vergeten dat takje voor de deur weg te halen. Een <laughs> inbraak heeft een hoop impact. En het klopt inderdaad ook wel hoor, wat hij zegt. Als ze iets willen hebben, dan pakken ze het ook wel. Maar eh, dan is het heel belangrijk dat de mensen niet laten zien dat ze het hebben. Aldus wijkagent Guus van Tiel in een bijdrage van Martine Verhoef. Afgelopen week hoorde ik dit bericht op de radio. Het aantal banen in de zorg dat is de afgelopen tien jaar met bijna 40% toegenomen. Daarmee is het de sterkst groeiende sector. Naar verwachting neemt de komende jaren dat cijfer alleen nog maar toe. Ja, de handel is nu nog de grootste met anderhalf miljoen. Maar dat gaat veranderen, want in 2025 zal één op de vier in de zorg werken. Tenminste, dat is dan ook nodig. Elisa Merlijn, vakbondsbestuurder bij Advocabel FNV. Goedenavond. Goedenavond. Welkom hier bij ons op de, op de redactie. Het heeft allemaal met. Met vergrijzing te maken, denk ik dan? Nou, het heeft niet alleen met vergrijzing te maken. Maar het heeft ook gewoon te maken met dat wij uh, langer leven en dat we gezonder leven. En um, ja, dat er eigenlijk gewoon ook heel veel mensen nodig zijn in de zorg omdat wij, ja, zoals ik al zei, ouder worden. Ja, precies. En dan hebben we vooral dan handjes nodig in de verpleeghuizen? Ik denk dat wij overal heel hard mensen nodig hebben. Want het gaat uh, vooral om de verpleeg- en, uh, en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Maar ook in uh, de paramedische functies. En ook in, uh, in ziekenhuizen, de zorg en de GGZ zijn uh, heel hard mensen nodig. Ja, ja. snel groeiende sector. Zijn we daarop ingericht dan? Nou ja, het, het is... Uh, Heel bijzonder, omdat je aan de ene kant ziet... Van, het is nu één op de zeven, het moet straks één op de zes mensen werken in de zorg. Ja. En um, ja, het aantal leerlingen uh, op opleidingen voor de zorg neemt uh, op dit moment nog wel toe. Dat is eigenlijk een beetje in de uh, gelijke verhouding... Als, uh, als dat je nu ook ziet dat uh, de zorg de banenmotor wordt. Ja, is, is, is dat zo? Want uh, als het gaat om zorg hoor ik heel vaak... oh, dat is heel hard werken. Uh, zijn mensen wel geïnteresseerd om die opleiding te doen... en uiteindelijk dan ook uh, in, in de zorg te gaan werken? Ja, dat blijkt. Ja. En ik ben daar eigenlijk ook wel blij om. Uh, als wel dat een ander probleem dan weer om de hoek komt... Uh, als het uh, um, een jaar of tien duurt. als mensen een jaar of tien in de zorg werken... Ja, dan, dan, dan vertrekken ze vaak weer. En dat is natuurlijk gewoon wel een probleem. Want dan zijn ze op? Uh, nee, dan zijn ze misschien niet op. Maar uh, wij denken altijd dat het twee redenen betreft. Uh, het is heel... Uh, horizontaal, hè, dus je kan weinig carrière maken en um ja, dat betekent uh, dat je op een gegeven moment stil komt te staan. En dat willen mensen niet. En aan de andere kant, um, ja, de zorg is eigenlijk 24 uur per dag werken. Ja. En um, ja, het is een beetje uh, een leeftijd waarop veel vrouwen, want het is toch echt een vrouwensector, kinderen krijgen. En ja, dat is eigenlijk ook wel uh, uh, een belangrijke reden waarvan we zeggen... Ja, die flexibiliteit, die werkgeversvraag, ja, die moet je eigenlijk nu gaan omdraaien. Want als je dus ziet dat je heel veel mensen nodig hebt dat het een sector is die veel mensen boeit... Ja. dan betekent dat dus dat je gewoon die flexibiliteit moet omdraaien... dus niet die flexibiliteit moet vragen, maar geven. Ja, dus we hebben gisteren avond Spits ook uitgebreid gehad over de nachtdiensten... dat die vaak ook uh, zwaar zijn. Um, maar uh, of, of, of, of valt er ook wat te verdienen in, in, in de zorg? Want als er weinig carrière-mogelijkheden zijn... Uh, nou ja, als je kijkt naar de mbo-functies... dan uh, is het echt zo dat mensen in de zorg veel meer verdienen... Uh, als ze beginnen in, uh, in, de, in de sector dan bijvoorbeeld in de bouw of in de metaal. Uh, ja. Dus dat is heel interessant. En vooral voor verpleegkundigen. Uh, we hebben daar nu ook bij uh, de recente CAO-omhandeling in de ziekenhuizen... weer wat stapjes uh, gezet. Uh, er zijn bijvoorbeeld geen jeugdloonschalen. De aanloopschalen zijn uh, verdwenen. Dus in principe jonge starters. Uh, daarvoor is de zorg een uh, aantrekkelijke sector... Ja. En het kabinet stopt nog eens extra geld in de, in de, in de zorg? Uh, nou, val ik een beetje stil. Want uh, eerst zien, dan geloven. Oh. Maar dat is toch een positief streven? Het is een zeer positief streven. Ja, ja. alleen. Um, maar u heeft er weinig fiducie in. Nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk gezien... dat er extra handen aan het bed zouden komen. Maar we, we hebben dat nog niet echt uh, substantieel gezien. En dan gaat het vooral om de, de verpleeg- en verzorgingshuizen. En uh, ja, recent... Um, en wij toch wel moeten constateren dat er uh, ja, eigenlijk nog wel veel meer handen aan het bed nodig zijn... om die kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk te kunnen verlenen. Ja. Um, nu zegt u, het kan nog efficiënter in de zorg. Het kan efficiënter in de zorg. Uh, zelf denk ik dat er ook een soort van werkdruk ontstaat... omdat wij in toenemende mate horen van mensen in de sector... dat zij eigenlijk gewoon in een, in een gro onder grote werkdruk moeten werken. Ja. Omdat uh, zij vaak met uh, ongekwalificeerde collega's werken. En um, wij denken dat op het moment dat uh, mensen gewoon uh, voldoende uh, hun opleiding uh, hebben... en dat zij... Uh, ook daadwerkelijk hun werk kunnen doen op basis van uh, hun opleidingsniveau... dat dat dan beter zou kunnen zijn. Ja, want, want, want u maakt zich ook tegelijkertijd zorgen over de kwaliteit. Ja, daarom. Wij zien dat uh, in plaats van dat uh, verpleegkundigen vaak verzorgen of thuishulpende uh, werkzaam zijn, dat uh, de verantwoordelijkheid voor mensen die goed gekwalificeerd zijn soms te groot is. En uh, dat leidt dan tot werkdruk, omdat je uiteindelijk dan niet uh, precies weet of je de zorg die je zou willen verlenen wel goed kunt verlenen, omdat je niet kunt vertrouwen op je collega's. Dus eigenlijk zeggen wij van um, uh, soms, soms lijkt het dat je goedkopere mensen kunt inzetten, maar. Uh, uh, goedkoop is niet goed. Nee, nee precies. Maar uh, ook dat zijn uw leden natuurlijk ook, hè? Uh, ja, maar dan zijn die leden er misschien uh. meer bij gebaat... dat ze dan een opleiding mogen volgen... om die kwaliteit die ze graag willen uh, verlenen... omdat ze goede zorg willen uh, ja. verrichten... dat ze dat dan uh, kunnen doen met een opleiding die daarbij past. De zorg, de grootste sector. Uh, merkt u nu ook dat u meer leden krijgt? Ja, gelukkig wel. Hoeveel zit u op nu? Wij zitten op meer dan 100.000 leden. Oké, okay. dank u wel voor de komst naar de studio. Zometeen, dankzij de mobiele telefoon, zijn we allemaal weer met taal bezig. Het WNL op Radio 1. Het is vrijdag, dus is het tijd voor de Vrijmibo. Deze week de reguliers dwarsstraat. Daar is het startschot gegeven voor Amsterdam Gay Capital... met de opening van drie nieuwe clubs. Burgemeester Ebert van der Laan deed zijn best om homo's te laten lachen. Een van de eerste ervaringen die ik als burgemeester had was de Gay Pride... En ik stond met een keten namens alle Amsterdammers op uh, de boot. En achter mij stond Koos. En Koos is ambtenaar op stadhuis. Hij had een, uh, een symbool op zijn hoofd dat ongeveer twee meter groot was. Je moest wel heel naïef zijn om daar geen vallers in te uh, herkennen. En Koos heeft mij de hele tocht bereden. Uh, maar wat ik er vooral van heb onthouden... Ik heb allemaal oma's en opa's gezien... Die dan zagen, die even zaten na te denken: wat vind ik hiervan? En die dan hun duim opstaken en zeiden: ja, zo hoort het in Amsterdam. Het openen van deze straat was een van de grote ambities. Dat is nu gelukt. Dus vandaag is het feest. Frank van Dalen, VVD-raadslid. Ik zie hier vlaggetjes, ik zie een leuke opening, maar waar is Lady Gaga? Nou ja, ze hadden gisteren een van de clubs die nu opengaan hadden ze een pre-party. En de pre-party was om te kijken of de bierpompen deed, die net nieuw is geïnstalleerd. En ik denk dat we ook zo naar dit feest moeten kijken. Het is het begin van een nieuwe toekomst van Amsterdam Gay Capital. Dennis Boutkan, voorzitter van COC. Gaat het vandaag echt gebeuren? Gaat Amsterdam weer nummer 1 worden Gay Capital van de wereld? Ja, het gaat vandaag echt gebeuren. We waren al hard op weg volgens mij om weer Amsterdam Gay Capital te worden. En dit is een bevestiging dat we de goede kant op gaan. Het is niet de eerste keer dat u bij een campagne bent dat u staat te borrelen voor uh, de homorechten. Um, hoeveel moet u nog borrelen voordat het klaar is? Uh, ik denk dat ik wat dat betreft altijd wel moet blijven borrelen. Want ja, we moeten altijd blijven vechten voor onze rechten. Je bent u dus serieus hier op dit feestje hè? Ja, ja ik ben een, maar ik ben een serieus type. Maar wel houdt u van borrelen. Parties en feestvieren, dat hoort ook een beetje bij de Homo en Lesbo scene. En dat vind ik ook het leuke ervan. En uw favoriete partydrankje? Ik drink, uh, volgens mij uh, is dit uh, ceder. Uh, ik drink het voor het eerst en het is niet mijn favoriete drankje, kom ik achter. Be trisexual, probeer alles eens in je leven. En dat is gewoon het motto waar je voor moet gaan. Ja, is toch ook gewoon zo. Ik bedoel, je probeert alles steeds en als het leuk is, ja, dan ben je het gewoon. Waarvoor ben je aan het vleeren? Oh, voor ons, heel leuk feestje natuurlijk met Gay Pride. Ja. Oké. Okay. Is dit een van de evenementen die Amsterdam weer op de kaart gaat zetten als gay capital van de wereld? Ik denk het, ja, uh, natuurlijk, <laughs> zeg ik het al. Het laatste wat ik wil zeggen is, Koos. Koos, ik hoop dat je erbij bent en dat ik in jouw traditie uh, uh, opereer. Deze straat. Liep een beetje met wankele benen. Maar nu zijn de benen vers geharst. De kuiten staan strak. En volgens mij kan het alleen maar goed komen met deze straat. Jullie moeten het doen. Dank je wel. Althans, burgemeester Ebert van Laan in een bijdrage van WNL's Richard Jansen en Martine Verhoef. Twee verslaggevers, dat mag wat kosten hier bij WNL. Uh, over kosten gesproken, de financieel directeur van onze omroep... die begon ermee en intussen heeft iedereen het op de redactie. En is iedereen dan ook verslaafd. Verslaafd aan Wordfeud. Een spelletje dat verdacht weer op Scrabble lijkt op je mobiele telefoon. En dat kan je spelen met je vrienden op internet of via internet. Flip Kramer, goedenavond. Goedenavond. U bent de secretaris van de Nederlandse Scrabblebond, hè? Dat klopt. ja ongekend populair dit spelletje bent u blij dat iedereen nu fanatiek aan het scrabble is nou het zou wel leuk bezig als we dan ook uh, lid worden van ons uh, bond want heel er wordt best veel gescrabbeld maar er zijn maar weinig mensen die lid zijn van uh, van het scrabble ja ja want wat hoeveel uh, leden heeft u eigenlijk uh, kleine 400. oh dat is toch best veel ja. Nou, ja, ja, misschien wel. Maar zijn er ook vooral meer wat oudere mensen. Dat ja. grijze heel erg. Oh ja, ja. Maar iedereen doet dat nu op de op de mobiele telefoon meneer. Ja, ik vraag me af hoor of dat zo is. Ja, ja, nee. Joh, ik, ik heb het druk met dat met het met de ja. scrabble. Ik krijg, elke keer krijg ik een melding van iemand heeft weer een woord gelegd. En dan kan ik weer een woord leggen. Zo gaat dat natuurlijk. Hè? Ja. Dat soort spelletjes zijn er al, al, al, al een paar jaar hoor. Of, ook via internet. Ja. En twee jaar geleden is Mattel, uh, of is uh, Apple.. Heeft een Nederlandse applicatie voor Scribble op uh, telefoon. Ja. Kun je downloaden ja. via, uh, via Apple of via Vandalen. En dat was iets van 11 euro. Zo. Hij maakt nu al een grapje, want daar staat ook de Scribble woordenlijst nee. op. Dan is ja, zo. precies, precies. Want, want, want bij dit spelletje wat ik heb, dat is volgens mij helemaal geen, geen, geen officiële woordenlijst. pakt ook Engelse woorden soms. Die krijg je ook niet zomaar, Nee. Uh, de, de, de Scribble woordenlijst is gemaakt door Nederlanders en Belgen. Maar door van Dalen geeft die woordenlijst uit. Dus ja. wij mogen niet zomaar zo'n woordenlijst weggeven. En als je dus een spelletje bedenkt van Scribble, dat kan wel, maar dan moet je toezemming hebben van Mattel, de uitgever van Scribble. En je zou toezemming moeten hebben van Van Dalen. Ja. om die om woordenlijst te pakken ja en, en daarom heet het dan ook uh, heeft het ook een andere naam een Feud. ja, is ja. Vooral, maar verandert dat er hier een woorden tegenkomt die die niet kent. nou dat is heel raar bijvoorbeeld de griekse ei uh, die, die die dat dat dat wordt geen ij en dat is bij scrabble wel zo ja een griekse ei is een griekse ei en een lange ei met punt dus is een i en een j Precies, soms dus pakte hij ook Engelse woorden. Dat stond nog uit de tijd van Jumbo. Jumbo had bedacht van, we gaan i-blokjes uitgeven. Dus een, een blokje met een i, -j ja. I ja. en j erop, Eén blokje. Heel veel mensen vonden dat heel fijn, maar dat was vier punten. Ja, precies. Maar toen Mattel um, de verkooprechten kreeg van Scrabble, toen zeiden de Belgen... Wij werken nu al samen dat wel ze We hebben die ei-blocking nooit geaccepteerd, want de ei staat niet in het alfabet. Oh ja, natuurlijk ja. Ja. ja. Nou, uh, secretaris van de Nederlandse Scrabble Bund, ik geloof dat u binnenkort uh, een, een, een interland heeft hè, tegen België. Dat is, ja, dat klopt. Op zaterdag ja. uh, 6 augustus. Oh, oké. Okay. Heel goed. Omdat de veertiende in het land is. Precies. Ja, nee, precies. En, uh, we hebben al dertien keer verloren, want we de wel zijn gewoon veel beter met scherwold. Ja, maar u verliest altijd van de rode duivels, geloof ik, hè? Hartelijk bedankt. Zometeen op deze zender Kunststof. Nee, pardon. Uh, Brands met boek is zometeen op deze zender. Fijn weekend. Tot volgende week. Meer avondspits. Omroep WNL.nl.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 Luister zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vroeg Het nieuws van alle kanten.